Commissaris, kunt u zwijgen? Als dat mijn werk ten goede komt, zeker. U ook, brigadier? Omdat oh, het mij natuurlijk. Vroeg of laat zal ik het u toch moeten vertellen. Ik ben geen journalist. <laughs> Verrast het u als ik zeg dat ik daar helemaal niet van opkijk? Ik werk voor de staatsveiligheid. En de reden waarom ik in Brugge ben, en vanavond heel speciaal hier, is dat ik een belangrijke satanische secte op het spoor ben. Satanische secte? Staatsveiligheid? Ja. Hier mijn legitimatiekaart. Ah, oké, ah, oké. Okay, okay. Ik. Uh, ik geloof u. Uh, ik moet toegeven dat u ons verrast hebt. Mm -hmm. Jullie zijn nu met z'n drieën in de Howardstraat die het weten. De Kees is de derde. Enfin, was de eerste. Ja. En uh, heeft de Iron Virgin iets te maken met die satanische secte? Ik ben bijna zeker van wel. Ja, heb je aanwijzingen? <laughs> Ja, ik ben inderdaad getipt, maar niet zoals de commissaris veronderstelde. Door wie? Een anoniem telefoontje, van een vrouw. Ik ben onmiddellijk naar hier gekomen om polshoogte hoogte te nemen. En je hebt dan met een shit gesproken? Ja, vandaar dat hij mijn naam kent. Ik was nog volop met hem bezig toen uw collega's hier binnenvielen. vielen. Ja, collega's? Zover zijn we nog niet, hè? Ja, de nieuwe politiestructuren zeggen nu precies niet veel, commissaris. Een structuur die de gerechtelijke wil nekken... ...spreekt me inderdaad niet aan, juffrouw Mampa. Ik ben geen masochist. Maar uh, dat terzijde. Heeft er shit iets gelost? Hij heeft alleen maar gelachen en gezegd dat ik spoken zie. Dat zou best kunnen, hè. Ah ja, mijn sataniste niet. Hij heeft het niet ontkend? Mm, niet echt, nee, maar... Uh, uh, wij okay. hebben alle redenen om te geloven dat hij dat niet kan. U? Ja, jij denkt aan die boeken bij Eva Lalo thuis, hè, Pieter? Eva Lallo. De vrouw die een paar dagen geleden werd vermoord. Ze had tientallen boeken over Satan in haar boekenkast. De link is te opvallend. Uh, zullen wij onze vriend daar binnen nog eens onder handen nemen, Guido? Proberen kan altijd. Ja, kans dat hij tegen een ervaren rat wel uit de biecht klapt. Ik kan heel overtuigend zijn bij ondervragingen, juffrouw Mampai. Ja, ja. dat heb ik ondervonden, ja. Ja. Zeg commissaris, wat is dat vandaag allemaal? Eerst zij daar, die met de oren van de kop zacht over satanisten... ...en dan de flikken die het spel hierover op komen halen. Oh, ik weet niet. Toch, nou, jij vindt dat niet erg natuurlijk. Maar ik kan vanavond de boer wel sluiten. En het valt nog af te wachten of er de eerste dagen veel klanten zullen komen. Het valt zelfs af te wachten of de collega's niet zullen terugkomen. Shit, nee zeg. Als jij niet meewerkt zijn er toe in staat. Slechte karakters dat dat zijn. Je hebt er geen gedacht van, meneer Balen. Mm -hmm. ex zijn. hè. Mr. Guido. Mm, ja. nou, zeg het als ik overdrijf. Nee, verre van, verre van. Want u moet goed beseffen, meneer Balen, de tweede keer durven de gasten extra moeilijk doen. Hè. Het zou niet de eerste kroeg zijn waar ze het onderste steen boven willen halen. Ja, ja. Nee. Het zijn de mannen van tot op het bot, hè. Daar heb je de laatste jaren toch genoeg gehoord. Het is al goed. Dat hij we wilde weten. Nu hoor ik u weer klappen. <coughs> vrouw Mampa hier heeft zoiets ja, iets idee... Nou ja, die zie ik de kenning. Dat heeft ze allemaal al verteld. Ah, en? Maar het zijn niet echt satanisten. Hoe niet echt? Ja, oké. Okay, er is hier een club gevestigd, ja. Maar dit heeft niets te betekenen. Op een andere hebben ze kaartjesclubs of, of gasten die biljarten. En hier is het dubbeltjes <laughs> Dat mogen we wel zeggen, ja. Suipen en neuken. Ah? Ja, dat wordt een stuk in de nacht. Iets oh. anders doen die niet. ...toch niet hier in het café. Ja, natuurlijk niet. Dat is een fatsoenlijk café, Oh, dat me daar nog niet was opgevallen. <laughs> dat is vreemd, hè. Ze hebben hun eigen lokaal. Waar? In de kelder. Maar ik zeg u nog eens, dat stelt niks voor. Dan is er geen enkele reden om het ons niet te laten zien, hè. Ja, het is dat zo'n rommel, beneden? Niks van aantrekken, meneer Bale. Ik ken dat. Ik word jaar na jaar genomineerd voor de rommelijkste bureau van het jaar. Als u zo vriendelijk wil zijn om voor te gaan... Hoi, het is langs hier is het. Ja, ik zal niet weten wat ik verkeerd gedaan heb, hè. Meen dat te verhuren? Je ziet toch direct dat dat ongevaarlijk is. Zwarte muren. Een altaarke van niks, met verhakkelde kelken van zwarte kaarsen. En voor de rest, overal zetels en bedden. En je kunt al raden voor wat. Is dat de stichter van de secte? Waar? Die foto daar tegen de muur. Dat is kapelaan van Haken. Die kennen je toch? Ja, help ons toch maar een beetje. Lodewijk van Haken is gedurende bijna een halve eeuw kapelaan van de Heilig Bloedkapel geweest. Ja. Volgens de ene rechtschapen man, volgens de andere notwaard duivelsaanbieder. Ja. Nou, hij zou zwarte missen opgedragen hebben en hij ging geregeld naar Parijs om eens gewoon aan zijn trekken te komen. Als er in Brugge nog satanisten zijn, echte dan... Wanneer is dat aan hem te danken? Nou, Zijt jij ja. er een, meneer Balen? <laughs> nee, nee, nee, nee. Hebt u namen? Maar is dat nu belangrijk, commissaris? Door echte die gaan discreet werk. We hebben een tempel niet in de kelder van een café. Hè? Uw namen, meneer Balen, de rest zoeken we zelf wel uit. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb een ledenlijst. Maar ik ben daar verplicht, hè? Met de wet op privéclubs. Oh ja, en met de nauwgezetheid waarmee jij de wet respecteert. Maar nou, waarom? Je... Waarom? Ik blijf er helemaal van alles verdenken. Ik zeg het nog eens, de Iron Version heeft niks te verbergen. Natuurlijk niet. Het verbaast me dat je er nog geen parochiezaal hebt van gemaakt. Kom maar, hoe zit dat met die lijst? Hier. Ja, ik had hem al op zak gestoken. Ik wist dat er ter sprake zou komen. Ah, zie. Avondse buizen, de dekker van de Zegt na... Zeg, het is toch de juiste lijst, hè, balen? Commissaris, wat nog allemaal? Waarom denk je dat niet klopt, Pieter? Allemaal onbekende namen? Er is niemand bij van diegenen die we zoeken. Zeg wat toe als hij ons niet helpt? Tom Lieves, die zal ons helpen goedelen. Hij kan dat niet weigeren. Omdat wij het hem vragen? Ja, nee, omdat hij ze niet weet. Hij is dat verplicht aan de meester. Hoenekruisje. Meester. Kom, goedelen? Tom, heb jij een momentje voor... We hebben hulp nodig. Dringend. Waarom? Op dealen. Ze weten toch niet dat je hier bent? Nee, nee. Maar als je ons hier ja, nog lang laat staan... Kom. En heeft het gesmaakt? Absoluut. De stek was bijzonder lekker. Dank u. Echt wel. En uh, hadden de heren nog een dessertje gewild? Ja, uh, een dame blanche. Ik niks meer, dank u. Peter. Wat ik nog zeggen wou, hè? ik heb gisteren met Frank over die boeken gesproken. U weet wel, die boeken die we daar bij Eva Lalo thuis hebben gevonden. Ja, de Satanic Bible en consorten. Juist, ja. Ja, interesseerde het hem? Goh, en of? Ja, ik wist dat niet, hè? maar Frank heeft zich jaren geleden nog in het onderwerp verdiept. En hij weet heel wat over satanisme. Laat eens horen. Wel. Bidden. Om te beginnen beweert hij dat er evenveel soorten satanismen als godsdiensten zijn. Aha. Ja. Iedere god heeft immers een alter ego, een schaduw, hè, die alles belichaamt wat hij niet is. Aha. Dat is noodzakelijk, omdat wij stervelingen een keuze moeten maken tussen licht en duisternis. Ja, want zonder de duisternis zouden wij het licht niet herkennen. Ja, ja, Aha. precies. Ja. Voor de zondeval bestond dat probleem niet, maar... Sindsdien moeten mensen niet aflaten de strijd voeren... om zijn onschuld van daarvoor hè, opnieuw te veroveren. Ja, dat is wat de grote godsdiensten ons willen laten geloven. Ja, met die verstanden dat Satan zwakker is dan God... Zoals iedere godsdienst heeft ook het satanisme met bijgeloof te kampen. Ja. He, vergelijk het met uh, de volksdevotie binnen de katholieke kerk, de medailles, de, de, de ex-foto's, de kaarsen, de, de reliquieën reliquie. waaraan de genezende krachten worden toegeschreven. Ja, ja, ja. nou, die uitwassen vind je ook binnen het satanisme terug. Aha. Hoe dan? Mensen tooien zich met pentagrammen, Ze Bespuwen het kruisbeeld. Hè. Ze geven zich over aan allerlei vreemde rituelen. Ah. Maar echte volgelingen van Lucifer hebben daar geen belangstelling voor. En willen vooral bezit en kennis verwerven. Ah, Carrièremakers was hun grote voorbeeld. Voilà, je zegt het. En zijn er veel die daar intrappen? Ah, Peter, intrappen. Zijn we die allemaal de ene wat minder de ander wat meer uh, carrièrejagers? En dus ook satanisten. Natuurlijk. En in een tijd waarin egoïsme en onverschilligheid hoogtij vieren... ...ligt het dus voor de hand dat Lucifer beter scoort... ...dan een god die naast de liefde predikt. Alsjeblieft. En dan blaas voor meneer. Dank u wel. Ja, man. mens leert toch iedere dag bij, hè? Mm -hmm. Dat zelfs ik een satanist zou zijn, verdomme. Daar moet ik toch eens op doordrinken. <lacht> en een duivel zeker? Oh, met wel anders. <lacht> zeker nu toch. Dat zo. Een schuilplaats? Een adres, waar dan we een tijdje kunnen onderduiken. Kijk, als de politie Goedel of mij te pakken krijgt, zullen ze ons beginnen uitvragen over Venex. En je wilt toch ook niet dat de meester in gevaar komt? Natuurlijk niet. Maar waar moet ik met jullie naartoe? Uw vader is notaris, hè Tom. En wij dachten... Van, dat, nee, ik dat ik het wil... hem zou vragen, zeker? Nee. Nee, dat gaat niet. Uh, hij mag hier niks van weten. Misschien dat er ergens tussen zijn papieren wel wat adressen zitten van leegstaande huizen. Dan nog, Koen. We moeten de anderen er volledig buiten houden. Ja, ja, dat snap Het ik is te riskant. Jullie moeten hier zo snel mogelijk weg. We vragen niks liever, hè, Goedele? Goedele? Hm? Oh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Zeg, uh, wat is dat hier, Ton? Wat? Hadden we hebben hier ja. op tafel Kijk, dat zijn juistelijk documenten van vroeger. Uh, uh, Nagemaakt, dan hebben je je naam staat erop. Ja, dat uh, heeft niks te betekenen. Uh. Dus om mijn kamer te versieren, meer niet. Uh, ik heb een oplossing, Koen. Echt? Onze vlat in Blankenbergen. Die staat toch licht tot aan de vakantie. Oh, Tom, dat zou schitterend zijn. Wat is dat er is? Het is op de zeedijk. Tegen het staketsel. zo, oh, Maar uh, ik breng jullie wel. Nu? Wilt u misschien blijven wachten tot mijn vader binnenkomt? Oh, nee, natuurlijk niet. Gij. Kom dan. Kom. Oh, nee. Heeft u nu wezen zijn sleutel vergeten? Pieterke toch... Dat laat me heel de avond alleen zitten en dan moet ik nog komen open doen ook. Ja, ja. Oh, het is tegen mijn rusten. Ja, Oh. Goedenavond mevrouw. Mijn naam is Elke Mampai. Ja. En? Ja, u kent mij nog niet, maar ik werk al een paar dagen samen met Pieter. Oh, met Pieter. Uh, kan ik hem spreken? Nee, commissaris Van In is nog niet thuis, juffrouwke. Maar misschien kan ik de boodschap aannemen? Ehm, um, ja, nee. Het is nogal persoonlijk. Oh, is dat zo? Stoort het als ik even op hem wacht? Ja, wel, kijk ik ja, wel. Ik, ik zie dat u met de vaat bezig bent, ja. Doet u gerust verder, ik blijf desnoods wel in de gang staan. Oh, in dat geval. Ja, komt u binnen? Ja, dank u wel, mevrouw Van. Martes, juffrouw Mampai. De naam is Martes. Oh, ja. Sorry, dat wist ik niet. Mm. De commissaris heeft me natuurlijk nog niet alles verteld. Nou, is het waar. Ja, hij heeft het ook zo vreselijk. Ja, wat, u, u zegt, maar komt ook binnen met dat mekaar. Oh, dus, als dat blij ja. Met de kerst? Goedenavond. Vind de vogel hier. Ah, uh, wat nieuws? Dat wou ik u net vragen. Hoe staat het met de operatie Sneeuwwitje? Maar gezet uh, je nog nergens? Dat zou ik niet durven zeggen. Onze narcoticacel heeft de laatste maanden toch heel wat zaakjes kunnen oplossen. Maar de grote vis is nog niet gevangen? U bedoelt die cocaïnebende? Ja, die bedoel ik inderdaad, ja. Er zijn aanwijzingen. Ha? Zoals? Er staat nog niets vast, maar dat het spul via zeebruggen zou worden ingevoerd, lijkt uitgesloten. Neemt u dat een aanwijzing? Zeg waar het niet zit? Ja, laat u me even uitspreken. Het goed is zou misschien wel eens van binnen de politie kunnen komen. Pardon? Ja, ik wik mijn woorden, maar er zijn sterke vermoedens dat een groot deel van de cocaïne die vorig jaar in beslag werd genomen niet werd vernietigd. Mijn beste de keizer, ja? ge beseft toch dat dit een zware beschuldiging is? Natuurlijk. Daarom dat ik er ook geen rugbaarheid zal aan, aan geven voor ik bewijs. En ge zult het andere... zeker nog niet in uw verslag opnemen? Uiteraard. Dat niet. is verstandig van u. Heel verstandig. U hebt wel het groot lot gewonnen, nietwaar, mevrouw Martens? Huh? Hoe bedoelt u? Ja, een relatie hebben met zo'n knappe man als Pi. <coughs> alleen als de commissaris. Mm -hmm. Er zullen wel heel wat vrouwen jaloers op u zijn. Mm -hmm. Ja, ik kan het me zo voorstellen, ja. En pas op, als ik knap zeg, bedoel ik niet alleen uiterlijk. Nee, dat zal wel niet. Zo slim het is. Mm -hmm. Allee, zoals hij bijvoorbeeld de patroon van de Iron Virgin aan de praat heeft gekregen. Echt? Dat is echt klasse, hè? Goh, ja, ik ben een geluksvogel, ik weet het. Mm -hmm. En mij had hij ook vlug door. Toch? Ja, u, u moet weten, ik, ik wou eerst niet zeggen wie ik was Afstand houden, begrijpt u, om, om mijn werk zo efficiënt mogelijk te kunnen doen Maar dat heeft niet lang geduurd <laughs> Hij voelde snel aan dat er iets niet klopte En bij de eerste gelegenheid heeft hij mij dan ook aangepakt Oh, ik zit zo voor mij En of ik nu wou of niet, er was geen ontsnappen oh, aan Oh, een ogenblikje, oh. daar is hij En ik moet even iets met hem bespreken ja, ja, Doe, doe rust, ik, kwam... ik, uh, ik zit hier heel heel goed Dag lieve Laat mij rust. Pieter, geldt gij uw liefjes nu al zo hard op dat ze u zelfs thuis komen opzoeken? O, liefjes. Waar heb jij het over? Daarbinnen zit een zekere juffrouw elke mampa. Och, die... Och, die, ja, die. Ze willen spreken, persoonlijk. Waarschijnlijk over het kwijl dat er daar mond loopt. En, en of haar een decolleté wel diep genoeg vindt. Zeg, doe niet onnozel. Ja, doe jij niet onnozel. Is toen dat je de laatste tijd in bed een beetje moet inhouden... ...dat je met de eerste, de beste man in bed moet induiken. Maar ik laat me niet met haar in... Wat het dan nu? Ze is me opgedrongen door de Och, kees. Ze, ze loopt stage bij ons. Ja, ja, ja, ik weet er alles van. Ze is archeologe, hè? Ja. Laten die zich nu ook al in met mijn oude venten? Hela, hela. Last van uw hormonen? Wat bedoelde daarmee? Vorige week Karin, die de volle laag kreeg. Och. Nu een stagerke van iemand al. He ik heb het ik er dat? zo moeilijk mee? Met wat ik hier in mijn eigen huis onder ogen zie, daar heb ik het moeilijk mee, Pieter. En daarom, je kunt zien dat je dat wicht hier buiten krijgt. Oh, en rap. Hé, hé, waar er naar naartoe? Naar boven. Ik word kotsmisselijk van heel deze situatie. Ga maar naar nog Als de piek... Je krijgt vijf minuten, naar Pieter. Vijf minuten. Oh, jongens, jongens, jongens, jongens. Allee. Goedenavond, Piet. Mag ik Pieter zeggen? Ja, ja, ja, maar... Uh... Ja, maar dat moet u wel elke zeggen. Ik... Eh, uh, oké, okay, oké. Okay. Is uw vrouw er niet meer bij? Uh, ze is al gaan slapen, ge so. begrijpt, in haar toestand. <laughs> ze is rap moe. Ja, en wat gespannen heb ik de indruk. Uh, dat ook, ja, dat ook, ja. ja. Maar, je <coughs> wou me spreken? Ja, ja, ik heb nieuws. Ah, over? Die kerels die zijn opgepakt tijdens de razzia in de Narum Virgin. Ah, ja, en? Ja, ze zijn allemaal weer vrij. Er was er geen enkele bij die wat met drugs of met koe van Impen te maken had. Aha, ja. Voilà, ja, dat was het. Hoe? Komt jij speciaal naar hier? Om... Ik dacht dat u dat graag zo snel mogelijk wilde weten... ...kwestie van een zorg minder te hebben. Maar vijf, uh, elke morgen op kantoor was nog tijd genoeg geweest. Ja, maar helemaal niet zo gezellig. Hè? Hmm. Want dat is ook de reden waarom ik hier ben. Ik wou je zien waar en hoe je woont en, en kennis maken met je vrouw. Het is allemaal reuze meegevallen, echt. Uh, dank u, dank u. Maar uh, ja, ik moet u nu vragen om... Uh, ja. ja het is al laat en daarom... Ah oh, ja, ja, dat begrijp ik. Ik was ook niet van plan om lang te blijven. Hoor. Ah nee? Ah, allee, dan... Uh... Maar ik drink s'avonds wel graag een glaasje wijn. Hebt u zo niks meer in huis, Pieter? Ja. Commissaris, gaat dat daar nog lang duren? Wat? Waar? Wel aan dat Duis van Eva Hallo. Dat we daar 24 uur op 24 de wacht moeten houden. Ja. Zeg, Bruinoog en ik lossen wij elkaar af. Maar voor wie en voor wat? He, het is dan nu verzegeld en er is dan al dagen geen beweging ja, meer, Ja, he? je hebt gelijk, je hebt gelijk. Er zijn nuttiger dingen die je kunt doen. Oh, een keer goed bijslapen, bijvoorbeeld. Uh, zo moe, uh, ga dan maar naar huis en pak een dagskere recup. Serieus? Meen je dan, nee? nee, ik regel dat wel met de dienst. En uh, Bruinhoog ook. Dan gaan dat twee terug fit zet. Ik zal u nog nodig hebben. Oh, commissaris, jij bent een schat. Nou, zeg dat maar niet al uit. Er zijn er die dat verkeerd zouden kunnen verstaan. Oh, je moet een beetje geduld hebben. hè? Als een vrouw in verwachting is... Ja, en... Dan komt een man in verdrukking, wil je zeggen. <laughs> Allee, tot morgen, hè, commissaris. Nog oh, eens bedankt. Hè. Ja, Dag. Karine. Dag. Was het okay, Peter? Iets tegen de kop, hè. Ik zie bijna niet wat ik zeg. Verkouden? Te weinig slaap. Ja. En te veel wijn. Wijn? Ja. Jij wijn? Ja, ik had nog bezoek gisteravond. Elke manpaai. Wat kwam die doen? Ja, niks dat mij interesseerde. En dat tot een stuk in de nacht. Ah, en Annalore kon er niet mee lachen zeker? Oh. <laughs> haar ogen vanmorgen schoten vonken. En de stilte aan tafel was ijzingwekkend. Al goed langs ene kant, want met al die naal in mijn kop. <laughs> ja. Waar ben jij bezig? Ah, ik ben... Een en ander aan het opschrijven in verband met ons onderzoek. Zien waar we staan. En ja, dat is? Dat is uh, nergens. Luister maar. Razia in the Iron Virgin. Resultaat Nihil. Satanische secte. Een lachertje. Drugsonderzoek. Terug naar af. Dood van Evalalo. Eén groot vraagteken. Peter, al wat we tot nu toe gedaan hebben is omzandig geweest. Ja. Dit al gezien? Dus. Is een compositiefoto. Ja, ik had Vermeulen naar dat madame de bakker gestuurd, je weet wel. Ja, ja, die buurvrouw van haar. Ja, die van niks weet, maar alles gezien heeft. Mm -hmm. je herinnert u dat ze het over een oudere man had... die geregeld bij Eva op bezoek kwam, hè? Ja, ja, ja, ja. Wel, Zo zou hij eruit zien. Dat mm -hmm. is niet mis, hè. Hé, hey. hey, maar wacht eens. <laughs> het valt u toch ook op? ja. Dat ben ik precies. Oh, ja, precies. Ziet u je oren is Helemaal. Maar dat kan toch niet? Pieter, ik wil zeggen, jij denkt toch niet dat ik... Oh, nee, dat zei ik ben goed zeker. Die robotfoto bewijst maar twee dingen. Dat we met alles wat een mens heeft verteld heel voorzichtig moeten zijn. Ja. En ten tweede? Ah, dat vet stilaan van de soep is, hè. Als u al voor een oudere heer beginnen te houden. Ja, lach maar, vriend. Jij wordt nooit zo oud als jij er nu uitziet. En vertel mij liever hoe het nu verder moet. Ik had eens gedacht uh, om met Mus te gaan praten. Mus? Die ja. excentrieke laborant van het parket? Uh, van de dienst Pathologie, ja. Uh. Of hij bij DNA-onderzoek op Eva Lalo niks gevonden heeft dat ons kan helpen. Wie weet, wie weet. Uh. Brigadee Versavel. Guido, is Pieter daar? Uh, ja, ja, ja, nog een ogenblikje. Is voor jou. Wie is dat? Je wederhelft. Uh, Hannelore, ik... Ik ga naar mijn moeder, Pieter. Wat? Maar... Ja, je hebt het toch zo druk? En dan zal mij toch iemand naar de kraamkliniek moeten brengen als het zo ver is. Ga ja, maar, dat zo. Zal... Ik ga naar mijn moeder Pieter. Als je mij nodig hebt, kun je mij daar vinden. Amalore, in godsnaam, doe nu alsjeblieft. Ze... Tom, tom, tom. Travels, het zal nog niet. Nog meer vonken. Vonken? Een heel vuurwerk de duw. Meneer Mus, ja. Uh, commissaris Van In, en dit is brigadier Versavel. We wilden u spreken in verband met de zaak Lalo. Ja, ja kom, kom erin, kom erin, kom erin, kom erin. Dank u. Een, een, een prachtige zaak, heren, Zoiets moois maakt de mens maar één keer in zijn leven mee. Ja. ja, ja, ja. Het heeft maar een haar gescheeld of het mysterie was onopgelost gebleven. De wetsdokter stond voor een raadsel en de patholoog, ...die zat met zijn handen in het haar. Je maakt ons nieuwsgierig. Ja, ja, ja, ja. Uh, voor we te zaken komen, wil ik eerst een toast uitbrengen... ...op de, de man of vrouw die een, die een bijna perfecte moord heeft gepleegd. Bid ik? Uh, nee, dank u. Uh, uh, het is eigen fabrikaat, hè? 70 graden. Je kunt er een op laten vliegen. Ja, je ook niet, brigadier? <laughs> nee, nee, dank u. Uh, dat bestaat dus toch. Flikken die niet ja, ja. Goed, uh, als u het mij toestaat. Gezondheid. Uh, gezondheid. Gezondheid? Mm. Ja, dat is lekker. Zal ik eens iets zeggen? Eén slok van dit brouwsel... ...brengt meer bacteriën om zeep... ...dan een halve kilo antibiotica. Dat is interessant. Ja, ja, ja, dat zou ik denken. Maar goed, goed, goed. goed. We gingen het over onze vriendin Eva Lallo hebben. Ja, ja. Uh, we weten al dat ze niet door verdrinking uh, gestorven is. Ja, we even evenmin sporen van geweld aangetroffen. Ze leed niet aan een hartklaal... ...en had geen overdosis slaapmiddelen of drugs ingenomen. En uh, dat waar bloed op de klassieke vergifte hadden getest... Bleek het resultaat negatief. Oh ja. Met andere woorden, we stonden van raadsel. Ah. En toen dacht ik plotseling aan tetramethylpyrosulfaat. Waarom, denkt u? Ja. Ah, omdat tetramethylpyrosulfaat een vergift is, commissaris, dat als het in een correcte dosis wordt toegediend, geen enkel, maar er ook geen enkel spoor in het lichaam achterlaat. Ah, juist. Ja, ja. Ja, ja. En daar lag de sleutel, begrijpt u? De, de, n -n niet helemaal. Als dat, uh, pie, enfin, dat sulfaat, hè. Uh, als dat product geen sporen laat, hoe weet u we dan? Ah, dat, ah, ah, ah, ah, in een correcte dosis toegediend, heb ik gezegd. U moet goed luisteren, brigadier. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dus die, die dosis die moet berekend worden in functie van het lichaamsgewicht van het slachtoffer. En wel met de grootste nauwkeurigheid. En dat was bij mevrouw Lalo niet het geval. Poem. Verre van, verre van, verre van. Ik heb uh, residuën van het goedje in haar bloed gevonden. De dader heeft zich dus vergist. Mogelijk, mogelijk, mogelijk. Of hij of zij was zich niet bewust van het feit dat er delicaat moest mee worden omgesprongen. Maar hoe heeft hij of zij haar dat uh, tetra-dinges toegediend? tetra Ja, Ja, ja, ja, ja, wel. Door een inspuiting? Mm, oraal. Waarschijnlijk. Pardon? Ah. Er werden geen priksporen aangetroffen op haar lichaam. Als je het mij vraagt, hè... ...heeft ze het binnengekregen op de manier... ...die we kennen uit de sprookjes en de ridderverhalen. Ja. Met de gifbeker. Ik zeg het, het is een schitterende zaak, heren. Eentje waar nog wat eh, romantiek bij komt kijken. Het doet een mens al eens goed, commissaris. Want eh, voor de rest is het toch allemaal maar ellende in ons beroep. Allee, vindt u ook niet? Ja, ja tuurlijk, ja. Ah, voilà. Ik heb u na zijn dood genoeg over mijn zoon, verteld, commissaris. Ik wens geen verdere verklaringen af te leggen. Meneer Cardon, brigadier Versavel en ik zijn niet naar uw kabinet gekomen... ...om het nog eens alleen over Joris te hebben. O oh nee? Over wie dan nog? Eva Lalo. Die sled. Ha? Ons vermoeden was dus juist. Welk vermoeden? Dat u haar gekend hebt. Spijtig genoeg wel, ja. Waarom spijtig? Het is haar schuld dat Joris dat er een breuk is gekomen tussen mijn zoon en mij... en dat hij alleen is gaan wonen. Ze hadden een relatie, Joris en Eva? Ja. Ja, en nog niet zo lang. Ja. En ik heb er alles aan gedaan om hem van haar weg te houden. Maar het heeft niet geholpen. Integendeel, zij heeft hem de dood ingejaagd. Heeft zij dat gedaan? Ja, onder de toch. Van wie dacht u dat hij die cocaïne had... die u in de wagen hebt gevonden? Hm? Excuseer, meneer de schepen, maar... Waarom hebt u daar in uw eerste verklaring niks over gezegd? Omdat ze toen nog leefde en ik haar niet wou beschuldigen, ook al was ik zo goed als zeker. Een mens moet voorzichtig zijn met die dingen, zeker iemand in mijn positie. Maar nu ze toch zelfmoord heeft gepleegd... Nu ze vermoord is, bedoelt u? Ver... Ja, is dat zeker? 100 procent. Daarom dat we hier zijn. Toch niet omdat ik... Enfin, commissaris, dat kunt u toch niet menen. Wees gerust, we verdenken u niet. We rekenen wel op uw medewerking. Mijn medewerking. Koen van Impe, die een vriend is geweest van uw zoon... is mogelijk betrokken bij de moord. Ja, ik heb Koen al in geen dagen meer gezien. Wij ook niet, dat is te juist. Hij is op de vlucht samen met een onbekende vrouw. En de kans bestaat dat hij contact zoekt met u. Waarom met mij? Hij zit in hetzelfde schuitje als uw zoon. De totale breuk met zijn ouders... en nu hij op de dool is ook weinig of geen inkomsten meer. Hij zal toch ergens hulp moeten zoeken? Weinig waarschijnlijk dat hij naar mij komt... Misschien hoopt hij dat u hem de helpende hand kunt reiken die uw zoon niet gewild heeft. Hem de hand reiken en hem meteen ook verraden. Als hij moordenaar is, dan moet hij gestraft worden. Daar zal iemand zoals u, die de wet vertegenwoordigt, toch geen enkel bezwaar tegen hebben. Ja, Koen. We zitten hier nu, hè. Vangen met zicht op zee. Wees hm. blij dat het niet is met zicht op vier ijzeren staven. Ja, wacht. Dat kan nog komen. Want ze gaan ons blijven zoeken, hoor. Oh, maar niet op een appartement van 80.000 in de maand op de dijk van Blankenberg, hè? Ja, pas op. En als Tom zijn mond niet kan houden... Waarom zou Tom zijn mond niet kunnen houden? Ik weet niet. Allee, ik... Ik heb zo zitten nadenken over hem, hè. Is hij wel zo betrouwbaar? Goedele, hij is uitverkoren door de meester. Ja, maar en als die zich ook verheest? Wat zei je nu allemaal? Tom Lievens, dat zou dus een afstammeling zijn van de meest beruchte satanist aller tijden. Lester Crowley, ja en ja, dan? voilà. Officieel is hij de kleinzoon van een zekere Adolf Liefens, klokkenluider van de Heilige Bloedkapaal. Die met Anna Boterman getrouwd is, drie maanden na de geboorte van haar kind. Mm -hmm. Zoiets gebeurde vroeger ook, hoor, goed. Ja, negen plus drie is één jaar. Ah, voilà. voilà. Bon, Het was er dus een jaar na het bezoek van Crowley aan Brugge en aan Anna Boterman. Ja, klopt. Dat staat allemaal in die documenten. De documenten die bewijzen dat Tom lief. Liecht... Die wist niks bewijzen kon, als ze vervals zijn. Vervals? Man, maar dan hoe ik... Maar zet er zien liggen, toen we bij Tom in het salon zaten. Oh, goede, dat wil niks zeggen. Maar weet je nog dat ik gevraagd heb of dat die documenten moesten voordien, hè? En dat hij zoiets antwoordde van uh, uh, zijn kamerversiering oh, Dat zijn wel? andere papieren geweest, goede. Natuurlijk. Ja, wel? Maar Koen, ik heb direct die stijl herkend. En het geschrift Het geschrift ook. van wie? Van Eva. Zij doet... Oh ja, zij deed dan kalligrafie En ik herkende direct de die manier hoe dat zij die krulletjes draaide zo aan, aan doofletters. En dat wordt precies dezelfde als op de zogezegde, originele documenten die Venex ons heeft laten zien. Goedle, goedle. Als de meester u nu zou horen, hè, die zou nogal ontgoocheld zijn, hè. Ik zeg ook maar wat ik gezien heb. Wat ik denkt gezien te hebben. Voor mij is er geen twijfel over de echtheid van die documenten. Goed, en nog eens iets: kalligrafie is niet iets wat dat je zomaar doet uit de losse pols. Waarom, papa? Waarom? Omdat ik u wil helpen, Tom. verstaat dat dan toch? Door me mee te sleuren naar een psychiater? Door u te confronteren met iemand die zicht heeft op uw problemen. Wie zegt dat ik problemen heb? Gehoord voortdurend stemmen. Omdat ik uitverkoren ben, papa. Door wie? Door wat? Door de drager van het licht. Tom, alsjeblieft. Jij begrijpt me niet. Net zoals mama. Dat is een probleem. Voor u. Je ziek, Tom. Je moet u laten behandelen. Het mag kosten wat het wil. Zelfs mijn vrijheid? Je moet niet naar een instelling, Tom. Dat is beloofd, maar aan een onderzoek bij de psychiater hier mocht u niet onttrekken. Iemand die al zoveel mensen genezen heeft. Ik wil niet genezen worden. Ik heb een taak te vervullen. Doe nu alsjeblieft. Wat gij ziekte noemt, papa, zijn uiterlijke tekenen van een hogere spiritualiteit die mij leidt. Waanideeën die uw leven kapot maken, Tom. Zinsbehooglingen, zelfbedrog, dingen die... Ja, ja, zwijg maar al. Dat lijstje ken ik nu wel. Je blijft het maar herhalen, maar het zal niks veranderen. Het maakt niet de minste indruk. Het is me allemaal voorspeld. Dat beeldt u in? Nee. Nee, dat weet ik zeker. Uw naasten zullen u beschimpen en omwille van mij vervolgen. Dat is mij gezegd. Dus het stoort me niet. Het kan me niet afleiden van het hogere doel dat ik nastreef. Dan alsjeblieft, ik smeek je. Tom liefes? Ja. Ah, meneer, de notaris is er ook bij, zie ik. Goedemiddag, komt u maar mee. Jawel, dokter Van Impe. Hoe is thuis, Pieter? Leeg. Hoe? Annalore zal toch maar een paar dagen bij haar moeder blijven? Ja, maar je kent het verhaal van Sint-Joris en de Draak, hè? Ja, natuurlijk, ja, ja. Wel, dat is nog klein bier vergeleken met dat van Pieter van een en zijn schoonmoeder. <laughs> Geen denken aan voorlopig dat hij haar dochter nog lost. Maar je hebt Annalore toch nog gezien? Tuurlijk. Mm. Maar iedere keer dat ik ten Huize Martens kom... ...wordt mij door dat vrouwenoverstuurcomité uitgebreid de les gelezen... ...over de plichten van de aanstaande vader... ...of wat een man nog mag zeggen en doen als een vrouw zwanger is. En wat is dat, dat laatste dan? Zo goed als niks. Ik ben dus veel gaan wandelen tijdens het weekend. Ja, van café naar café zie ik. Niet ook, van lopen krijg je dorst, hè? Het is goed voor de stofwisseling. Ja, ja... En kijk, mm -hmm. bloemekens buiten gezet met Frank? Ja, Veel en gezellig zitten kletsen. Maak me niet jaloers, hè? Nou, zeg Pieter, we hebben het ook nog eens over het satanisme gehad. Ja, oh, over gezelligheid gesproken. Ja, ja. Nee, weet je, weet je dat Brugge in de 19e eeuw een trefpunt was voor satanisten? Nou, dat heeft Elsie toch ook al laten verstaan? Ja, ja, ja, maar Frank, hè? Frank wist mij te vertellen dat een zekere autor Crowley. Een soort satanische paus, zeg maar. Hè, hier de tijdje in heeft verbleven. Nou, wat te doen? Ja, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Behalve... Behalve... Oh, ja, wat? Behalve dat hij de dochter van zijn gastheer zou zwanger gemaakt hebben. Een pauselijke aflaat achtergelaten. Meer, <laughs> meer Pieter. Een uitverkorene. Een kind dat de afgezand van Satan was. En dat zelf, of, of, of via een van zijn afstammelingen, de wereld op zijn grondvesten zou doen taveren. Een soort duivelse heiland dus. Ja, zoiets, ja. Kijk, echte satanisten zouden er inderdaad naar uitkijken. Zoals de joden in de tijd naar de Messias uitkijken. 19e eeuw? Mm -hmm. Zolang is dat nog niet geleden. Het ja. moet toch mogelijk zijn te traceren met welke Brugse deer onze vriend Crowley van Bill is gegaan. Peter, de moeder in kwestie is later met een zekere lievens getrouwd. Lievens? Mm -hmm. Ja, dat is een naam die hier wel meer hoort. <laughs> in de gouden gids van Brugge staan er alvast de 40, dan. Ja. Dat is genoeg om mee te beginnen, hè, als we ooit op zoek moeten gaan naar onze uitverkoerde. Ik hoop van niet, eerlijk gezegd. Van die onzin over dat geduivelde komende stil aan de strot uit. Yeah. There is more between heaven and earth, Horatio, than our dreamt of in your philosophy. Mm, Shakespeare, ja, yeah. dat kan ik ook. To be or not to be, daar <laughs> gaat het om, Guido. En de rest is kul yeah. De De we zijn er. Ah, Jou, ja, de... ik weet het. Dat heet niet meer kazerne, maar wat moet ik er anders tegen zeggen? Oh, hinder. Elke staat er al te wachten. Ja, ik heb haar die afspraak met de keizer van de narcotica cel laten vastleggen. In het kader van haar journalistieke opdracht, verstaat je? Ah ja. Niet omdat je zelf vindt dat elk contact met de Rijkswacht er eentje te veel is. Nee, nee, nee. Leuk? Maar va, Guido. Zoiets durven veronderstellen in het jaar van de nieuwe politiecultuur. Zeggen. We hoorden ineens iemand binnenkomen en ik dacht dat er flikken waren. Uh, sorry hè, maar dit is nog altijd mijn appartement. Jullie zitten hier niet alle week hè, vergeten? Nee nee. nee. Dat is... En het is niet dat je, je niet uh, amuseert zo te zien. Ja, uit er last van misschien? Nee, goed, uh, helemaal niet, helemaal niet. Ik vind alleen dat Koen zijn vriendin nog waaraf vergeten is. Eva was mijn vriendin niet. Zeker niet gelijk dat jij wilt zeggen. ja. Ze is er niet meer om dat tegen te spreken, hè? We zijn nu toch geen verantwoording verschuldigd, hè? Nee, maar eerlijkheid tussen de volgelingen van de meester lijkt mij niet meer dan normaal. Eerlijkheid, is jij het moest zijn. Pardon. Ik begint daar niet over, Goedel. Waarover? Wel, kom, waarover? En kijk, ik goedelijk. denk. Hè... Ik denk dat jij niet zijt wie jij beweert van te zijn, Tom Lievens. Nee, nee, nee, nee, laat er maar K verder doen. Dat jij de uitverkorene zou zijn, ik geloof dat niet meer. Dus jij zegt dat Fenix liegt? Of hij weet niet beter. Wat? De meester? Als gij hem dat uh, hebt wijsgemaakt... Goed toch. Goed durft gij. Je hebt de documenten toch gezien? Die, ja. En ook die die bij u thuis lagen. En die zeker geen honderd jaar oud zijn. Dus je wilt zeggen dat dat vervalsingen zijn? Ja. Ja, Eva deed aan calligrafie. Ik heb ze van de meester gekregen. Waarom zou hij ze laten vervalsen? Dat heb ik haar ook al gezegd, Tom. Maar ik kon niet overtuigen. Ik ga zeker niet proberen dat wel te doen. Kijk, Tom, ik... Kom maar, denk... goede luik. Stop ermee. Ik heb belangrijke dingen aan mijn hoofd. Zoals? Ga eens weg voor die kast. Ik ben niet in de eerste plaats naar hier gekomen om twee tortelduifjes te betrappen of om het verwijten te moeten horen dat ik een leugenaar ben. Maar hiervoor wel, namelijk. Shit. En een geweer? Een kalasjnikov. Zeg maar, zijn we er niet van plan? Gehad toch niet? Vraagmijng. Inderdaad. De dag en het uur zijn niet ver meer, goedele. Het is alleen nog wachten op de meester tot hij het teken geeft.